9 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Op twee plekken in de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn raketten neergekomen. Dat gebeurde onder meer in de zogenoemde groene zone in het centrum... waar regeringsgebouwen en ambassades zijn gevestigd. Daar raakte niemand gewond. Verderop, in een ander deel van Baghdad... raakten wel vijf mensen gewond door een raketaanval. Ook kwamen er twee raketten neer in de buurt van een Iraakse vliegbasis... zo'n 80 kilometer van de hoofdstad. Daar zijn Amerikaanse militairen gelegerd... Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade aan de basis. Rusland noemt de Amerikaanse moordaanslag op de Iraanse generaal Soleimani gisteren een grove schending van het internationaal recht. Minister Lavrov en zijn Chinese collega Wang zeggen dat door de aanval de spanningen in de regio alleen maar verder oplopen. En de problemen in het Midden-Oosten worden er niet door opgelost. De trein die donderdagmiddag van het spoor raakte bij Den Haag Centraal is waarschijnlijk ontspoord doordat twee wielen kapot gingen. Dat blijkt volgens NS uit de eerste resultaten van het onderzoek. Volgens NS is het zeldzaam dat wielen zo erg beschadigd raken. Het bedrijf noemt het essentieel om te achterhalen hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ook omdat de ontspoorde trein niet lang geleden was onderhouden. Uit voorzorg worden alle 49 treinstellen van hetzelfde type extra gecontroleerd op defecten. Bij de jaarwisseling zijn meer mensen gewond geraakt door vuurwerk dan het jaar ervoor. Volgens Veiligheid NL blijkt uit zijn jaarlijkse onderzoek dat bijna 1300 mensen gewond raakten. Zo'n 100 meer dan een jaar eerder. In meer dan de helft van de gevallen ging het om omstanders die slachtoffer werden. En het vaakst gebeurde dat door legaal vuurwerk. Het weer bewolkt met af en toe een bui. Ook is hier en daar een opklaring mogelijk. En de temperatuur zakt naar 2 tot 6 graden.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 Vandaagavond het beste van dance en R&B in de the mix. De the mix. De the mix. The mix. The FM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort met onder andere de Party Update. Nightwalk 10. Show facts en uurmixen. Fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The on air dance show. D -d dance for the FM.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 ZFN's Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFM. Eerste van 2020. En dat betekent natuurlijk de allerbeste wensen, een heel gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je een beetje een, een leuke, gezellig uiteinde hebt gehad. Met hoofd vuurwerk. Ik hoop dat je vingertjes nog allemaal hebt, je handen nog hebt. Want ja, Je weet het nooit met al dat vuurwerk, hè? Steve Antwoord de de Nightwalk. We zijn ook dit jaar weer iedere zaterdagavond van de partij. Met van 9 tot middernacht het eerste uur de beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Toen ook het laatste shownieuws, de party update en het team boven de team bovenbeste van de plaats van de dansvloer. Zo, komt er lekker uit. He, straks in het tweede uurtje DJ Mausel met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschalli. En trouwens, als opening worden we Moreno Pasolato Met Lem Never Never Never, Never Leave You. In de oh oh oh oh. Dat was samen met uh, Octavia. Toen dus ik een oud nummer in een, een nieuw jasje gestoken. Onderweg zometeen. Iceland Nights En de Sunlaunch. Ook uh, Moki. Populair hit in Amerika. Met uh, Super Cat Police. Maar eerst die Peter Brown met Troubles. The attacking mistranslers, no easy supercoop The attacking mistranslers, no easy supercoop The attacking mistranslers, the attacking mistranslers, the attacking mistranslers, the attacking mistranslers, the attacking mistranslers, the attacking mistranslers, the attacking mistranslers, the attacking the attacking mistranslers, the attacking mistranslers, the attacking mistranslers, the me the the the Jah Jah give me strength, Jah give me the power. Jah Jah give give me the power. Jah Jah give give me the No is so facken. ja, ja, is voor de Nightwalk, zaterdagavond. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Ronnie Flax is van plan om uh, zijn nieuwe album uh, binnenkort uit te brengen. Maar uh, hij heeft hem uitgesteld. In eerste instantie uh, was het de bedoeling om hem uh, deze maand uit te brengen. Maar uh, de Nederlandse rapper laat via Twitter weten nog niet tevreden te zijn... over zijn, uh, over zijn, uh, over zijn vijfde studioalbum. Dus uh, we moeten nog eventjes wachten als je fan bent van uh, Ronnie Flex. En uh, Mariah Carey, eerste artiest met nummer 1 in vier verschillende decennia. Mariah Carey is de eerste artiest ooit die in vier verschillende decennia... een nummer 1 heeft in de Billboard had 100. De zangeres stond in de jaren 90, in de jaren 0 en de jaren 10... en nu ook in de jaren 20 bovenaan in de lijst. Zo maakt de Billboard afgelopen maandag bekend. En de Britse band Massive Attack zal uitsluitend per trein reizen... tijdens hun tournee door Europa. Dat gaat lang duren, denk ik. Dat vertelt uh, de zanger uh, Robert... Del Naya aan BBC Radio 4. De band wil uh, hun CO2-uitstoot beperken. Ja, iedereen is druk bezig met het milieu. Ik ga zo meteen nog even een peukje wegschieten. Uh, Oftewel oproken. Want uh, ik heb niet zoveel uh, met... Uh, ja, het is uh, ja, in mijn ogen elke uh, zoveel miljoen jaar is het de, de evolutie van de aarde en dan... He. Maar ja, het is niet het moment om daarover te praten. Het is uh, de Nederlandse rapper Hef. is de eerste Nederlander met twee nummer één albums in één jaar. Hef is volgens zijn plaatlabel de eerste Nederlandse artiest... die twee keer in een kalenderjaar op de eerste positie... in een Nederlandse album Top 100 is beland. Na dit jaar met koud bereikt de rapper Vrijdag de toppositie met 'Ranen'. Ja, dat doet hij dan heel erg uh, goed, hè. En uh, trouwens, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar de bij IMI... heropent de rechtszaak tegen Kanye West. Dus uh, gaan we hier binnenkort meer over vertellen. Ik heb weer genoeg geluld, veel te veel geluld. Alweer twee minuten slap hoeren. Het is weer tijd voor muziek Paco Caniza met Poka. Nee, met Paco Cobana. Je kent wel een oud liedje in een nieuw jasje. It's not me. It's not me. It's not me. It's not me. Op tijd wordt voor leuke feesten aan het schaanden op deze zaterdagavond 4 januari. De eerste zaterdag van het jaar. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Weken feestje Brainwash. begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend in Escape natuurlijk. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk niemand minder dan onze eigen zandhoester Raimundo. Hij heeft de line-up daar in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Jetro Gal Galoon. Sexy Mr. Ashan Sex en MC is Heights. Dat vanavond dus in Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En nog een leuk feestje vlakbij Escape. Even doorlopen en dan aan de rechterkant uh, vind je Club Air. Daar is vanavond Fields. Begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Club Air, voor meer informatie check de website air.nl. Met onder andere DJ Erwan, Jugs Pia, Dimes Chide, Quincy Kluivert en Ricardo Rolando. En host bij Eddie De Host. Vanavond is een Club Air, het feestje Fields. En nog een leuk uh, wekelijks feestje is uh, Encore. Met vandaag het thema 2020 Vision. Begint rollenklok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. In de Melkweg, natuurlijk. voor meer informatie, check de website EncoreAmsterdam.nl. Met uh, Mathieu, Ozai, en DJ Prime en Waxfriend. Vanavond dus in uh, de Melkweg. Een week een feestje Ancorp Met de uh, 2020 Visions is natuurlijk. Hip-hop en R&B, wat je daar kan verwachten. En ik moet meteen even een beetje reclame maken. Want ik ben er zelf ook. 1 februari, dat, uh, nou, voor je het weet is het zover hè. Pak een beetje, 3,5 week. Hebben we Winterfest uit de park. Het begint om 1 uur middag, op zaterdag. En uh, duurt tot 11 uur avonds. Dus het is gewoon een outdoor festival. Ja, kleintje. Ik weet niet of je uh, Electronic Picnic weet. Nou, vorig jaar hadden ze daar een editie van. Nou, eh. Uh, het zijn drie organisators van Electronic Picnic. En uh, volgens mij uh, was er eentje die uh, van uh, oude jongens krentenboot... die had iets van, uh, ik ga toch een feestje geven. De rest vond het niks. Daarom heet het niet de Electronic uh, Picnic Winterfest... maar gewoon Winterfest at the Park. En uh, het begint allemaal om 1 uur, nu tot elf uur. Het is in het leegwaterpark in permanent, als je dat nog niet wist... Voor meer informatie, free2party.nl. Met Dave Roefink, Lange Frans, Oude Jongens, Krentenbrood, Party Ik Moet Suipen, DJ Jean, Otto Wunderba, Move uh, Brothers, DJ Root. Nee, Dr. Root moet ik zeggen. En nog veel en veel meer. Dat uh, allemaal uh, op uh, zaterdag 1 februari. Winterfest at the park, gewoon een winterfestival buiten. In de kou, maar uh, allemaal van die tentjes. Onder andere oplaagstenten, en daar is het altijd super warm. Dus. Uh, Gaat helemaal goed komen. Tot zover ook de Party Update. Door met muziek. Want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. En door. Extra nummer 1 plaatje naar Ik walk damn en pump up. En nu in de Low Step Up Boiling Point Extended Remix. Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort... worden muziek van Glenhorseborough... Uh, met Bring Me and the Forget-to-Know... met I Just Love. En zo werd even tijd voor de door Nightwalk 10. In welke plaatsen zijn er erg populair? En welke platen kan je zeker verwachten? als dus je gaat stappen her en der in de clubs... hier in Zandvoort, Haarlem of uh, Amsterdam of wherever. Deze week op 10, Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go. Op 9, Mr. V en Supernova met It's Time... Op 8 Friend Within met Space Jam. Op 7 Cassine, ook ex nummer 1 plaatje ten uitwachtte met Shined on Meat. Op 6 uh, Nader Rasdar met Get Your Freak On, de Kevin McKay remix. Op 5 Santarini, Milkbarn Antonio met Manhattan. Op 4 nog steeds Happy Clappers met I Believe the Kuka remix. Op 3 het laat die zojuist te horen en door met Pump It Up. 2 of 5. Over X-nummer 1 plaat met Soldier de Clap Mix. En deze week op 1. Nieuwe nummer 1: Madison Avenue met Don't Call Me Baby in de Mouse T-Remix. Die ga je nu horen. Hier op CFM Zonfoot in de Nightwalk Madison Avenue in de Mouse T-Remix met Don't Call Me Baby. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Op de On the law. De muziek van Moxie met Sunshine. En daarvoor horen Mark uh, Cottrell en Antonio Levaltier met So In Love With You. In de nieuwe remix. En daarvoor horen we nog London Harlem met uh, I Won't Wait. Tot zover ook het eerste uur van de nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mousel met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. De beste van de clubs uit die taal met deze kapskele. Voor nu nog even muziek. Vandaag van Peter Brown met Troubles. En ik zeg tot zometeen na de break.